8 uur. Het NOS journaal. Dorald Meegens. Prijs van reizen op internet nog altijd misleidend. Ballas Nedam schikt voor 5 miljoen euro en een faillissement van de Floriade is voorkomen. Reisaanbieders stellen ondanks beloften van beterschap hun tarieven nog altijd lager voor dan ze in werkelijkheid zijn. Wie boekt via internet loopt tegen allerlei bijkomende kosten aan. De Consumentenbond onderzocht 60 websites van onder meer luchtvaartmaatschappijen, vliegticketverkopers, busreizen en bungalowparken. Geen enkele organisatie bleek de prijzen correct weer te geven. Tijdens het boekingsproces komen er kosten bij. Twee jaar geleden maakte de reisbranche afspraken om dit soort praktijken tegen te gaan. Maar lang niet alle partijen houden zich daar in de praktijk aan, zo blijkt. De Consumentenbond opent vandaag een meldpunt waar boze klanten terecht kunnen met hun klachten. Ballas Nedam heeft een miljoenenschikking getroffen met het Openbaar Ministerie. Het bouwbedrijf koopt strafvervolging wegens omkoping af... door een boete van 5 miljoen euro te betalen. Ballas Nedam werd verdacht van het betalen van steekpenningen... aan buitenlandse tussenpersonen in de periode 1996 tot 2004. Het bedrijf heeft de kwestie in januari 2011 zelf aangekaart bij het OM. De Fiscale Inlichting- en Opsporingsdienst Fiot stelde daarop een onderzoek in. Ballas Nedam zou hieraan volledig hebben meegewerkt. De voetbalclubs Buitenboys uit Almere en Nieuwsloot uit Amsterdam gaan weer tegen elkaar spelen. Dat hebben ze gisteravond besloten tijdens hun eerste gesprek sinds de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen van de Buitenboys. Volgens voorzitter Oost van Buitenboys was het een open en eerlijk gesprek. Binnenkort speelt de C1 van de Almeerse club in Amsterdam tegen Nieuwsloot. Die wedstrijd gaat gewoon door. Beide besturen zullen bij die wedstrijd aanwezig zijn. Nieuwenhuis overleed begin deze maand nadat hij was mishandeld door B1-spelers van Nieuwsloten. Zes spelers en een man van 50 zitten daarvoor vast. Een faillissement van de Floriade is afgewend. De vijf gemeenten staan gezamenlijk garant voor het dreigende miljoenenverlies van de tuinbouwtentoonstelling... zodat ook na 1 januari de rekeningen betaald kunnen worden. Venlo draait als de grootste van de vijf gemeenten op voor bijna de helft van het bedrag. Begin deze maand werd duidelijk dat de Floriade afstevend op een verlies van bijna 9 miljoen euro omdat hoofdfinancier Rabobank per 1 januari zijn geld terug wil... dreigde een bankroet. De Floriade liep van april tot en met oktober. Bezoekers gaven veel minder uit dan verwacht. In de Verenigde Staten hebben de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... het voorstel voor de begroting van 2013 van hun eigen leider afgewezen. Daarmee lijkt een compromis tussen de Republikeinen en de Democraten... verder weg dan ooit. Als ze het niet eens worden voor 1 januari... krijgt het land automatisch te maken met bezuinigingen. In het plan van de republikeinse leider Boehner was een belastingverhoging opgenomen voor Amerikanen die meer dan een miljoen dollar per jaar verdienen. In ruil daarvoor zou er minder worden bezuinigd op defensie. Hij trok zijn plan terug toen bleek dat hij zijn eigen partijgenoten niet meekreeg. In de Amerikaanse staat Arizona is een meisje van 16 opgepakt dat dreigde een bloedbad op haar school aan te richten. In een video op YouTube zei ze dat ze haar klasgenoten zou neerschieten en daarna zelfmoord zou plegen. Daarbij verwezen naar de schietpartij van vorige week op een basisschool in Newtown. Het meisje werd bij haar ouders thuis aangehouden. Volgens haar vader en moeder heeft ze psychische problemen. En toonde ze onlangs interesse in handvuurwapens die thuis lagen. Radiozender Q-Music heeft de afgelopen twee weken ruim 89.000 kerstcadeaus ingezameld. Vorig jaar waren dat er nog 15.000. De cadeaus zijn bedoeld voor Nederlanders die het tijdens de feestdagen niet breed hebben. Ze worden verspreid via voedselbanken. Luisteraars konden hun cadeau tot gisteravond kwijt... bij de zendmast in IJsselstein. De Serious Request-actie van 3FM... heeft na twee dagen al ruim 1,7 miljoen euro opgeleverd. 3FM-DJ's Giel Beelen, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra... zitten zes dagen zonder eten opgesloten in het glazen huis in Enschede. Ze zamelen geld in om babysterfsten tegen te gaan. Overal op de wereld komen vandaag mensen bijeen die geloven dat het eind van de wereld voor de deur staat. Het is namelijk 21 december 2012 en op die dag loopt de kalender van de oude Maya's af. Sommige doemdenkers zijn naar een Frans-Pyreneeën-dorp gegaan... dat volgens de overlevering wordt gespaard bij de apocalyps. En in Mexico hebben zo'n duizend mensen zich verschanst in een gebouw niet ver van enkele Maya-ruïnes. Voorlopig is er niets dat op het einde der tijden wijst. In Nieuw-Zeeland, waar het al ruim een halve dag 21 december is... verschenen berichten op sociale media als... De wereld bestaat nog steeds met vriendelijke groet Nieuw-Zeeland. Het weer vandaag bewolkt van tijd tot tijd regen. In de noordoostelijke provincies valt soms wat winterse neerslag. Er zijn flinke verschillen in temperatuur. In het noordoosten wordt het hooguit 1 graad. In het zuiden kan het 8 graden worden. Ook morgen is het in het noordoosten nog koud met kans op winterse neerslag. In het zuiden en midden regent het morgen. AMB verkeersinformatie In totaal 8 kilometer file, verdeeld over de A28, zwolle richting Utrecht. Voor Leus de Zuid en dagelijkse file van 5 kilometer. En een stilgevallen auto veroorzaakt vertraging op de A59, zonzeel richting Os. Voor knooppunt Hooipolder, 3 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Hele goeiemorgen, het is vrijdag 21 december. Ballas Nedam koopt voor 5 miljoen euro strafvervolging af. Radio Tourspel, een reis door een land in crisis, is begonnen. En we praten zo ook met de baas van de nationale politie. Maar, ik zeg het nog maar een keertje, het is vandaag 21 december. Maar daar, in dat kleine dorpje in Frankrijk, is voorlopig nog niks te melden. ...gaan wij het hebben over de baas van de nationale politie. Want op 1 januari gaat het allemaal beginnen. Vandaag begint hij publiekelijk de aftrap naar uh, die nationale politie. Dat hier bij het Radio 1-journaal Gerard Bouwman nu nog kwartier maken... ...maar straks ook landelijk korpschef. Goedemorgen. Goedemorgen. En u heeft vanochtend ook een groot interview gegeven aan het Algemeen uh, uh, Dagblad. Uh, en ik zag dat u het net uh, zelf stond te lezen. Beetje je tevreden over het interview in de krant? Ja, ik ben heel tevreden over het interview. De kop had wat minder uh, uh, schreeuwend voor mij hoeven te zijn. Mijn maar... vrouw werd acht keer gestoken. Een wonder dat ze het overleefde. Het, het, het maakt je wel nieuwsgierig. Ja. Het, ik denk ook wel dat het een wonder is. Maar het had voor mij niet zo groot de aandacht hoeven te trekken... en voor mijn vrouw alleen ook niet. Ja, nee, het, het is een persoonlijk verhaal over hoe u uw vrouw heeft ontmoet. Ja, zeker. Ja, dat en... is overigens geen geheim. Nee, nee, zo maar, zit het niet. Maar goed, dat moet nu eventjes uitgelegd worden... omdat wij het er nu ook over hebben. Hoe, hoe je kek, zo van, Ik wil het er liever niet over hebben. Nee hoor, ik wil, goed, het, ik wil het er best over hebben. Dat is geen probleem. Nee, maar goed, daar gaat uh, een groot deel van het verhaal over. Maar de aanleiding van het, uh, van het verhaal is toch uh, de nationale politie. Want daarom ja, bent u daar geïnterviewd en daarom zit u hier vandaag... Um, om te beginnen, kan de politie van start op 1 januari, de nationale politie? Ja, die kan zeker van start. De benoemingen van de, laat ik maar zeggen, de strategische leiding dat heeft inmiddels plaatsgevonden. Dus uh, daar zijn koninklijke besluiten van. Dus die leiding kan van start. De wet treedt op 1 januari in werking. Dus de nationale politie gaat van start. En wat gaan we ervan merken? Wat merk ik ervan? Ja, ik denk dat het niet zo is dat op 1 januari uh, u al een heleboel van zal gaan merken. Dat, uh, dat, dat kan ook niet. Hè? Het is een complexe reorganisatie. Er werken 65.000 mensen bij de nationale politie dadelijk. Maar u had er al iets van kunnen merken. En dat is, heeft eigenlijk alles te maken met de aanloop naar de nationale politie. Wat had ik kunnen merken dan? Nou, ik zal u één voorbeeld geven. Er is op dit moment, en dat, uh, u zult zeggen, nou is dat nou zo bijzonder. Maar het is één internetsite, politie.nl. Vroeger hadden we een veelheid aan van dit soort dingen. En dan moet je naar Zuid-Holland, Gelderland, Zuid-Oost-Noord. Zeker, u kunt van alles en nog wat. En als u daar nou in klikt waar u woont, ziet u wie uw wijkagent is. Als u uh, aangifte wil doen, dan kan dat uh, via internet. Inmiddels meer dan duizend aangiften per dag. En dat zijn echt de voorlopers van de nationale politie. Ja, ik kan het nu ook gewoon via internet doen, aangifte. Er zijn heel veel categorieën. Als de, u moet wel bedenken natuurlijk dat het een relatief eenvoudig feit moet zijn. Als het gecompliceerd is, als u andere dingen moet doen... Hè, als u stukken heeft om aan te tonen wat het is, dan wordt die anders. Neem maar gewoon een fietsendiefstal of een... Absoluut. En, en een woninginbraak? Nee. Nou, nee, nee, nee, even gewoon om de grens aan. te blijven. Nee, al, al was het maar omdat bij de woninginbraak uh, wij echt ook de bereidheid zullen hebben op het moment dat, dat, uh, dat daar een indicatie voor is om bij u langs te komen. Nog één ander ding. Er moeten sporen opgenomen worden. Wat zijn nou die braaksporen? Hoe zijn ze binnengekomen? Dat kan allemaal niet uh, via internet. En de gewone diender in de straat, hè, dat is een mooi woord wat meneer Opstelt ja. altijd graag wil gebruiken. De gewone agent in, in, in de straat, merkt hij er trouwens wat van? Nou, niet op 1 januari. Wat er moet gaan gebeuren is... er is nationale politie, maar er moet een personele reorganisatie komen. En die personele reorganisatie betekent dat er 65.000 plaatsingsbesluiten gemaakt moeten worden... voor elk individu. Die moet ook uh, afgezet worden tegen zijn huidige rechtspositie. Dus wat doe je nu en wat ga je doen? Er is overigens wel één geruststelling in... En dat heet functievolgers. Dat zijn mensen die eigenlijk wijkagent waren... Ja. en die in de nieuwe situatie naar alle waarschijnlijkheid... tenzij ze wat anders willen, functievolgers zullen zijn. Dus ook dus in de nieuwe situatie wijkagent. wijkagent zullen zijn. Maar eigenlijk moet je gewoon allemaal als agent opnieuw solliciteren op je baan? Je moet niet allemaal solliciteren. Je krijgt een, een plaatsingsprocedure... waarin vanuit de organisatie gemeld wordt... u doet nu dit, volgens mij bent u functievolger... dus u komt op een soortgelijke plek terug... De anderen, die kunnen, en trouwens iedereen, kan ook wel solliciteren natuurlijk. Verdwijnen de mensen? Ja, uiteindelijk verdwijnen de mensen. Uh, nee, laat ik het anders formuleren. Nou, en verdwijnen, functies. De verdwijnen nee, nee, nee. functies. Nee, de verdwijnen functies. Dat is altijd net iets anders, he, ja, mensen maar, en functies. Het, het is ook anders. De, de termijn waarover wij het hebben, dat gaat over 2017. Dan hebben we een vijfjarige termijn. Aan het eind van 2017 zijn er 2600 FTE... en die zitten in de bedrijfsvoering... Die zijn in de formatie verdwenen. Denkt u dat, um, ja, dat het allemaal veel beter is? Ik bedoel, wat, gaat de politie ook beter, efficiënter werken? Wat, wat, wat zal uiteindelijk het grote voordeel voor de maatschappij zijn? Ja, daar ben, ik, daar ben ik echt tot op het bot van overtuigd... dat het veel efficiënter en beter zal zijn. Uh, dat er besparingen uh, te maken zijn, daar ben ik allemaal van overtuigd. Ik kan, ik kan, laat ik nou eens één voorbeeld geven. Dat is een, een, een, misschien een bekend voorbeeld... Maar onze uh, automatisering bij de politie. Daar hebben we echt uh, een samen raapsel van 26 korpsen. We hebben een organisatie die de automatisering moet regelen. En dat alles bij elkaar, dat is echt een hele kostbare situatie. En we hebben, dat moeten we gewoon zeggen, met z'n allen... daar een redelijk onoverzichtelijke uh, rommel van gemaakt. Ik kan het niet anders formuleren. Er waren computers die konden niet met elkaar praten. Ja. 25 verschillende systemen. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat dat niet eerder is opgelost? Nou, omdat er uh, 26 onafhankelijke korpsen waren. Er was wel één uh, organisatie die leverde de IT-systemen. Allemaal maar Die korpsen die waren zo zelfstandig dat alles wat ze kregen, dat was één systeem, gingen ze zelf weer aanpassen. En het resultaat daarvan, dat is wat u zegt, het waren 26 systemen die niet met elkaar kunnen communiceren. Ja. Zijn de problemen nu ook met uh, bijvoorbeeld uh, de burgemeesters uh, opgelost? Want die uh, verliezen misschien ook wel wat invloed. Ja, ik ben echt een andere mening toegedaan. Punt 1, het gaat over laat ik maar zeggen, het gezag wat bij de burgemeester zit... even ongeacht of je een reguurburgemeester bent... een vroegere korsbeheerder eh, of een reguliere burgemeester... dat gezag over de openbare orde, dat verdwijnt niet. Dat blijft bij die burgemeester. Dat is bij de politie, daar nou heb ik het over intern... nooit een punt van discussie geweest. Nog van het openbaar ministerie, strafrecht... nog van de eh, burgemeester als het gaat over de openbare orde. Wat wel veranderd is, is de hele beheersconstructie. Dus het beheer zit niet meer bij de koortsbeheerders. Ik ben ervan overtuigd, maar dat moet de ervaring leren... en dat moeten de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en wij ook leren... dat de invloed die zij hebben op datgene wat de politie doet... echt eerder toeneemt dan afneemt. En zo hoort het ook. Ja. En alle telefoonnummers? Welk nummer moet ik bellen straks gewoon om de politie te bereiken? Wordt dat een landelijk nummer? Maar nou, dat is het al. Ja, goed, bij grote calamiteit, wij weten 112. En... Ja, 0900, 8844. nee, maar dat, dat, dat, is, dat was gelukkig al zo. Dat gaat allemaal verder uh, niet veranderen. Nee, laat dat maar, laat dat maar zo blijven. Er, er zijn overigens ook, en dat, dat, dat wil ik ook nog wel zeggen... het is absoluut niet zo dat we geen goede politie hebben. Nee, dat en ik wil je heb... nog even benadrukken? Ja, dat wil ik benadrukken. Omdat als ik zou denken, nou, waar, waar wil ik nou met de politie nadenken komen... als er wat aan de hand is, dan weet ik dat ik het liefst in Nederland zou zijn. Als het gaat over integriteit, hoe je, hoe je het ook went of keert... laat mij dan nou maar met die Nederlandse politie te doen hebben. Dat stelt mij gerust. Ja, Op een of andere manier heb ik altijd het idee... ik heb er liever niet mee te doen, maar dat is meer van... Uh... Ja, maar dat is behalve als u in nood verkeert en wij komen u helpen. Heeft u ook en, dat, gelijk, en dat doen we. He? En dan bent u heel blij dat wij er zijn. Nog één vraag. Het verhaal in het AD. We ja. zouden het niet meer hebben over uh, laat me zeggen, wat er verder in stond. Welke kop had u er wel boven gezet? Nou, dat... Is, dat... Nou, vraag ik, hè. Ja, daar heb ik werkelijk niet over nagedacht. Ik, ik, ik, laat ik zeggen, als de, de vlag de lading dekt, is het goed. Het, um, gaat, het gaat best goed, volgens mij, op basis van het gesprek... wat we net hebben gevoerd. Zo'n soort kop. Nee, wij hebben een goede politie en het wordt nog beter. Nou, dan heeft hij toch de kop gem gem gemaakt okay. als dat, voor de krantenmannen. Dat, dan zou ik die wel graag gehad hebben. <laughs> ja. Meneer Bouwman, ik dank ja. u wel voor het gesprek. En sterkte richting 1 januari. Oké, okay, dank u wel. Straks gaan we praten over de Verenigde Naties... want die geeft toestemming voor militair ingrijpen... tegen islamitische rebellen in Noord-Mali. Bij de ANWB zit Tamara Bruggermans met uh, een kleine file. Ja, ik heb er een paar, uh, Bert... We hebben in ieder geval een ongeluk op de A27, Gorkum richting Breda. Voor Breda Noord 3 kilometer en de linkerrijstrook is dicht. Een dagelijkse file op de A28, Zwolle richting Utrecht voor leusden Zuid 2. En door een kapotte auto op de A59, Zonzeel richting Os, loopt het vast vastwarknopend Hoepolder 4 kilometer daar. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Reisaanbieders zijn volgens de Consumentenbond nogal hardleers. Bij het boeken van een reis zou de prijs meteen duidelijk moeten zijn. Maar vaak komen er toch nog extra kosten bij. Babs van der Staak van de Consumentenbond legt uit om wat voor kosten het gaat. Nou, heel veel verschillende soorten van, waarvan uh, reisaanbieders... dus een beginprijs hebben die uiteindelijk heel veel hoger wordt. Uh, bijvoorbeeld, uh, bij 16 gevallen uh, stond de annuleringsverzekering... standaard aangevinkt, uh, dat mag niet. Uh, acht gevallen stond de reserveringskosten standaard aangevinkt, mag ook niet. Of er komen allerlei kosten bij, uh, zoals een customer service charge... of een airline ticket fee, uh, boekingskosten die er achteraf bijkomen... terwijl die uh, volgens een vast bedrag... Zijn. En dat zijn kosten die onvermijdbaar zijn. Die moeten in de beginprijs opgenomen worden. En daar blijken ja, bijna alle websites zich niet aan te houden. Brandsorganisatie ANVR is er mede verantwoordelijk voor... dat reisaanbieders zich aan de reclameafspraken houden. En directeur Frank Oostdam is van de ANVR. Ja, meneer Oostdam, herkenbaar wat u zojuist hoorde? Ja, ik herken me dus niet in het beeld. Wat het consument doet, is heel goed. He, dat onderzoek doen, alleen... Ze gooien een hoop regels bij elkaar en leggen da leggen dan, euh, of interpreteren dan die regels op een, op een verkeerde manier. Eigenlijk Gaat is de basis van hun kritiek of... is dat zij zeggen: van nou, uh, de prijs die we zien op de diverse sites, dat is niet de prijs die we gaan betalen. Dus dan zou je veel meer al die dingen er vast bij moeten optellen. En uh, dat je later desnoods goedkoper uitkomt als je een aantal dingen overboord gooit. Wat, waar we het over eens zijn, is de definitie. Alle vaste en onvermijdbare kosten moeten worden vermeld in de prijs. Um, maar soms vaak is het zo dat die vaste en onvermijdbare kosten er nog niet zijn. Dan zijn die kosten nog, nog variabel. Omdat je, vaak als je een, een luchtvaartticket uh, uh, koopt, dan uh, hangt het af van de airline, van het tickets, uh, de mensen die je gaat. Zodra je als klant echt je naam hebt ingevoerd en het aantal tickets ingevoerd... Het de luchtvaartmaatschappij is de ticket ingevoerd. Dan is het vast. En dan mogen er geen bijkomende kosten meer worden gemaakt. Ja, maar u... als het gaat om... Ja. Ja, u, u heeft niet het idee dat klanten echt misleid worden? Want tot die conclusie komen zij nee. wel. Ja. Ja. Ja, dus, dus, daar verschillen wij dus van mening. Uh, wij verschillen dus van mening over wat is nou vast en mij. En wij zeggen: natuurlijk moet het zo zijn dat de klant bij het eerste gezicht, als hij op de web, website komt, meteen moet zien wat de prijs is. En hij moet er ook bij uh, vermeld zien. De, alle a leden houden zich daar aan, ook aan. Daar, daar controleren wij op. Daar spreken we ze op aan als ze het niet doen. Ze moeten wel vermelden dat er eventueel nog boekingskosten bij komen. Dat moet erbij staan. En zodra de klant dus echt zijn gegevens heeft ingevoerd, dan weet de luchtvaartmaatschappij ook: oh, dat is die, of die uh, online. Uh, Reisagent, oh dat is de klant zo. Uh, X die gaat met zoveel mensen op vakantie. Uh, die vliegt met uh, airline X, dan kost dat bedrag zoveel en dan komen nog die kosten erbij. Maar als u zo verschilt van mening over um, ja ho hoe dat dan eigenlijk gaat, want uh, de consumentenbond zegt uh, van nou ja, dat weet je wel van tevoren uh, en dus moet je het wel aangeven. Ja. Wordt het dan niet tijd voor echte helderheid? Want dan, dan deugen die richtlijnen ja. waarschijnlijk niet. Kijk, Nee, waar ik het wel mee eens ben, en daar, daar, we, daar werken wij wel aan, is dat er, er worden verschillende namen gegeven aan hetzelfde ding. Bijvoorbeeld boekingskosten. Ja. Ja, dus bij de ene uh, is dat een customer service charge, bij de andere is dat, zijn dat boekingskosten, reserverings. Dat, dat is een weerwaar, Dat geef ik huidelijk toe en daar moeten we inderdaad wel iets mee doen. Dat schept uh, wat, wat onduidelijkheid. Maar het is zeker niet zo, dat, en dan praat ik even door, over de anv leden dat men zich niet aan de regels houdt. Ik daag de Consumentenbond uit om aan te tonen dat onze leden, op basis van de Definitie zich niet aan de regels houden. Nou, daar zijn ze dus vooral. mee bezig. Want ken... u kent bijvoorbeeld nou, ook de annuleringsverzekering. Uh, dat ja. was ook een van de voorbeelden. Nee, een annuleringsverzekering, dat komt er niet zomaar bij uh, omdat je een andere maatschappij Op, kiest. Voor helemaal niet eens. Onze, onze AVR-bedrijven. Die houdt zich wat betreft uh, vinkjes aanzetten. Hè? Dat je van tevoren al een vinkje aan hebt staan. En dat je als klant zeg maar, het vinkje uit moet zetten. Mag niet. Onze leden doen dat ook niet. Het is wel zo dat dat... En gelukkig hebben uh, de Consumentenbond uh, en de uh, AVR zijn dat dat betreft... ...zijn het eens, zijn er zijn een aantal luchtvaartmaatschappijen... Die, ...die zich daar niet aan houden. Ryanair bijvoorbeeld is zo'n luchtvaartmaatschappij... ...die wordt ook in het onderzoek genoemd. Die houden zich daar niet aan. Zijn veroordeeld door de reclamecode ook een hoger beroep... ...en houden zich gewoon niet aan die regelgeving. Nee, dus moet er dan, dan niet inderdaad... gewoon een... ...wat die veroordeling, ja dat is een veroordeling... ...maar moeten er dan niet gewoon ja. boetes uh, uh, volgen? Ja, dat zouden... Uh, uh, uh, ...ja, als het, <tis> zou er zouden inderdaad boetes moeten, uh, moeten volgen. Consumentenautoriteit zou de partij zijn die dat uh, zou moeten doen zijn daar heel druk mee, maar hebben op dit moment nog niet blijkbaar de tools om zo'n uh, internationale luchtvaartmaatschappij goed aan te pakken. En dat is tot grote frustratie van, uh, van de ANVR en de Consumentenbond, kan ik hem zeggen. Begrijp ik. Ik dank u wel voor uw reactie, uh, meneer Oostdam. Frank Oostdam was dat van Aha. de ANVR. Het is uh, 8 uur 21 en ergens in een boerderij te aalten wacht men op het einde der tijden. En doen ze niet alleen, want Meino Remmers is er ook bij. Jazeker. Samen met Dick Veerbeek, die maar even een van de voorraadkamers laat zien... op het, nou toch wel kleine landgoed, mag je zeggen... waar met twaalf mensen wordt gewoond. Dit is aardappels. Aardappels Hoeveel? Die zijn, uh, ongeveer 2000 kilo... Die, uh, die we geoogst hebben uit, uh, uh, die uit ons landgoed komen. Die, ja. van de, die we verzameld ja. hebben. Ja. En, en, en wat zit hierin? En in die andere... Nou, daar zit we hebben een... zeven voorraadschuren, geloof ik? Ja... Ongeveer. Oh wacht, de, de, de kruiwagen staat in een soort werkplaats. ja de, de, Helemaal vol met conserveblikjes. Ja, gewoon een voorraad aanleggen. Een uh, ja, blik is toch uh, wat langer houdbaar, meestal een jaar of twee. Zodat we uh, zelfvoorzienend kunnen zijn uh, als de crisis komt. Ja, Aalten, omdat dit gedeelte van het land boven water zal zijn, omdat uh, als het... Als het... Ja, er wordt toch min, min of meer in jullie ogen de zondvloed verwacht, hè? Nou, wij hebben een woord van God ontvangen dat God uh, Nederland zal oordelen door middel van water. Ja. En hij wel heeft... voor de hand, trouwens ook. Nederlanders hebben wat met water, maar dit is een negatief iets uh, ja. wat zal komen, dat geloven we. Maar uh, Alten ligt op een plateau en uh, God heeft ons deze plaats laten zien uh, wat natuurlijk ook veilig is voor ons om hier te wonen. We lopen langzaam naar buiten waar de kippen zijn. Twaalf mensen wonen hier. Sommigen wonen, komen uit Maleisië. Robert komt from New Zealand... Eigenlijk Engeland, dus gedeeltelijk wordt hier overdag Engels uh, gesproken. Ja. Um, iedereen heeft zo zijn verschillende taken. Er wordt veel op het land gewerkt en alle aardappels en alle wekpotten. Meer dan 7000. Zijn ook allemaal van biologische, zonder bestrijdingsmiddelen. En nu ja. komen we bij, bij de kippen. Ja. Jullie heten de wachters van de nacht. Waarom he, heten jullie wachters van de nacht? De wachters van de nacht, die term die komt uh, uit het woord van God. Dat is... De nacht is de periode, de donkere periode, voordat de Heer Jezus Christus terugkomt. Ja. En het is ook niet zo dat jullie voor altijd hier in Aalten willen blijven... want het uiteindelijke doel is Israël, heb ik begrepen, net van Robert. Het uiteindelijke doel is Jeruzalem in Israël. Ja. En we zullen uh, niet alleen in Jeruzalem zijn, maar uh, waar de Heer ons leidt... Ja. En helemaal niet dat vandaag de dag van de doem is. En, en jullie hebben ook helemaal niks met die Maya-kalender. Eh, want wanneer het moment precies daar is dat het fout gaat... dat ligt nog helemaal niet vast. Maar het is wel aanstaande in jullie ogen. Uh, wij uh, uh, kijken naar het woord van God... en waar het woord van God daarover zegt, de Bijbel. En het woord van God is heel duidelijk erin... dat de dag is niet bekend, althans een datum. Maar uh, we kunnen aan de tekenen in de tijd wel zien waarin welke tijd we leven. En Kuk, dat maar, kunt maar kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... goh, zoveel wekflessen, zoveel vrieskist vol met van alles en nog wat... dat mensen dat niet snappen? Ik kan het heel goed begrijpen. Want ik denk dat wij misschien in een andere wereld leven. Wij zijn ge, gericht op het woord van God. En eh, ik hoor van veel mensen, ook op het werk van collega's wel eens... dat ze het ook niet begrijpen waarom we dit allemaal doen. Waarom zij in de wereld leven... En, wij niet. Wij leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. God heeft ons een boodschap gegeven om dit zo te doen... en om een voorraad aan te leggen... Uh, wat overigens in het verleden altijd normaal was geweest... dat ja. men een voorraadje had. En bovendien zijn ze hier niet wereldvreemd... want ze houden het wereldnieuws maar al te goed bij. Terwijl de kippen zich nog niet laten zien... in de ochtendschemering in Aalten. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Waarin Rick onverwacht jarig is... Bert probeert vals te spelen. Louis ontdekt dat de Steenstraat weer van steen is. En de eerste bonussen worden uitgekeerd. Ik sta op de Houtstraat en uh, Rick staat bij het elektriciteitsbedrijf. En André heeft volgens mij alle andere bezittingen in zijn bezit als bank zijnde Rick, jij bent... Uh, zes. En we gaan door naar de Beeldstraat in Utrecht. Ah... Geweert daar niks in de Beeldstraat? Wel, dat, uh, dat is van de bank. Dus de uh, bank die zegt uh, heel vriendelijk tegen Rick, we hebben al heel de staat in bezit. Graag 2800 euro van jou. overschrijven naar de bank. 2800 euro voor de Beeldstraat. Goed, zeker recent opgeknapt uh, de Beeldstraat. Het ziet er mooi uit hoor. Ik heb daar vroeger op school gezeten. Even kijken, wat gooi ik? Ik gooi 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ja, uh, Herenstraat. Ja, heb ik, heb ik, heb ik. Ruilen tegen A. Kerkhoff. Niks ervan. Nee, wij gaan betalen. Hoeveel <laughs> moet ik betalen? Ja, veel. Dat is 4.000 euro. 4.000, 4000 euro. euro. Het is ook een straat waar je Utrecht Wat is het, het verschil tussen Groningen en Haarlem? Ik moet veel meer betalen, man. Omdat ik hem heb. Geef me hier. <laughs> Goed, we gaan verder. Ik moet wel dobbelsteen hebben, jongens. Anders kan ik niet gooien. Oh, die heb ik natuurlijk. En een doosje. Oh, hier. Oké. Okay. Ik ga vier naar voren. En ik kom op... Kans. Aha. Ja, daar. Kans. U krijgt bovenop uw salaris een bonus van 25.000 euro. Zo. Ja, doe maar. Heeft hij het iets zo goed gedaan of zo? Ja, <laughs> komt het vaak trouwens voor? Ja, hij krijgt nou opeens een bonus. Uh, André, ik dacht dat het allemaal afgelopen was. Nee, nee, nee, nee, In het bedrijfsleven is het nog steeds gebruikelijk dat je bonussen krijgt. Uh, Stimuleringsbonussen, uh, zeg maar, om je werk goed te doen. Of als beloning voor het goed uh, gedaan werk. Uh, dat is natuurlijk wel een punt van discussie. Want vroeger had je eigenlijk een hoog salaris en weinig bonus. Toen is er op een gegeven moment heel veel kritiek gekomen op de hoge salarissen. En toen werd gezegd dat moet, de, uh, dat moet lager, dat moet uh, minder worden. En toen zijn werkgevers heel creatief gaan werken met bonussen die variabel waren... En op een gegeven moment waren die bonussen zodanig hoog dat die soms een veelvoud vormden van wat je aan salaris ja. kreeg en daar werd toen nog heel veel kritiek op gedaan. En we weer codes kregen we en toen kregen we codes en bankencrisis en en, en andere crises en dergelijke meer en nu zie je weer een soort teruggaande beweging dat we het, het meer gaan kijken naar het vast salaris... en de bonus dan met een klein beperkt component. Ja, maar er is ook zo'n argument van uh, neem nou die topmannen van die woningcorporaties zeggen we van dat die, die verdienen veel te veel 25.000 euro als bonus vind ik trouwens ook wel behoorlijk hoor voor zo'n Rick van de Westelaken. Maar dat is positief. Ja, het is. Ja, maar, maar in zo'n spel. Ja. Nee, maar die, die woningcoöperaties, die, die mannen... die verdienen nou weer heel erg veel zonder bonus, toch? Uh, die verdienen ook heel veel, ja, dat, dat zit er ook in. Uh, maar je hebt, behalve dan de bonus die je dan krijgt bovenop het geleverde werk... heb je soms ook nog uh, allerlei goudgerande vertrekregelingen... of welkomstregelingen, of je komt ergens vandaan... en je laat een aantal zaken achter je, dan word je daarvoor gecompenseerd. Dat ja. zijn altijd hele, hele grote Nee, maar, dat, dat, dat ja. wordt altijd gezegd. En als, als we het niet betalen, dan komen ze niet. Is, de, is dat nou echt waar? Ik bedoel, wij zitten hier toch ook uh, bijna voor een appel en een ei. Ik bedoel, tegen een normaal salaris. Ja, nou, dat is, dat is een beetje de discussie. Wanneer je, het, het, je beroept het op de markt en je zegt: nou, de markt die vraagt een bepaald soort salarissen, een bepaald soort bonussen, een bepaald soort betalingsgedrag. En als je in die markt beweegt, dan doe je daar in die markt mee. Uh, anderzijds kan het ook een soort zelfvervulling professie worden. Als je maar als, altijd roept, we doen het omwille van de markt... dan gaat iedereen erin mee en dan zegt iedereen tegen elkaar... dat is de markt Ja, goed. Dat is allemaal omdat meneer van der Westerlaken... een bonus krijgt in het uh, spel. Geef mij eens even die dobbelstenen. Ik moet geen zes gooien, want als ik zes gooi... dan ga ik naar de gevangenis. Dus even kijken. Acht. Ja, dat wordt dan blaak. En blaak is van de bank. Heerlijk weer. En dat mag dus ook weer betaald worden... Ja, daar heb je de baas? Ja, nee, ik denk de baas. En dat is uh, uh, 5000 euro, alstublieft. Natuurlijk, 5000 euro. Heb, heb ik nog geld over? Jawel, maar... ja. zo erg is het niet. Dus straks zijn we weer bij, uh, bij starten, dan kreeg je weer salaris. Nou goed, morgen gaan we weer verder spelen met dit radiospel. spel Als vertegenwoordiger van MKB Brandstof spreek ik regelmatig met ondernemers. En wat hoor ik dan nog wel eens?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 MKB Brandstof. Fiscus Proof. Ook de AOW-bedragen en betalingsdata van 2013 vindt u op svb.nl. Zeg, hoe gaat het eigenlijk met de werving van uw personeel? Plaatst u vaak de mooiste vacatures, waar altijd weer precies de verkeerde kandidaten op afkomen... en vraagt u zich af, waar vind ik die mensen die niet te vinden zijn?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 De Consumentenbond begint daarom met een meldpunt... waar boze klanten terecht kunnen met klachten. Reisbrancheorganisatie ANVR herkent zich niet in de problemen... zoals genoemd in het onderzoek. Dat zei directeur Oostdam net hier op Radio 1. Een hoge Amerikaanse marinier is veroordeeld voor het plassen over Taliban-strijders. krijgt een lagere rang en moet ook nog een boete betalen van bijna 400 euro. Het incident gebeurde vorig jaar in Helmand in Afghanistan begin dit jaar ook een video op waarop alles te zien was. De marinier plaste samen met drie jonge ondergeschikten... over de lichamen van drie gedode Taliban-strijders en ook poseerde hij met de slachtoffers. Rechter vindt dat de hoge militair een slecht voorbeeld heeft gegeven. De voetbalclubs Buitenboys en Nieuw Sloten gaan weer tegen elkaar spelen. Dat hebben ze gisteravond besloten. Na een eerste gesprek sinds de fatale mishandeling... van een grensrechter van de Almeerse club, Buiten Boys. De voorzitter van Buiten Boys daarover. Ja, dat was een uh, open en eerlijk gesprek... We hebben ook met elkaar afgesproken voordat we gingen praten... dat we eerlijk zouden, tegen elkaar zouden zijn. En uh, ja ik had daar een goed gevoel over toen we klaar waren. Wij gaan gewoon tegen elkaar voetballen. Uh, hun B1 is te uitgehaald. dus die wedstrijden gaan niet meer, staan niet meer op de planning. Maar onze C1 speelt nog gewoon een wedstrijd bij hun... en die gaan wij gewoon spelen als buitenboys. Geen enkel probleem.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 Het bedrijf heeft de kwestie in januari 2011 zelf aangekaart bij het Openbaar Ministerie. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de FIOT, stelde vervolgens een onderzoek in. En Ballas Nedam zou hieraan helemaal hebben meegewerkt. En in delen van Engeland heeft hevige regenval veel overlast veroorzaakt. Een aantal dorpen moesten bewoners worden geëvacueerd vanwege het hoge water. Op sommige plaatsen werden automobilisten door de brandweer uit hun auto bevrijd. Omdat ze door het hoge water waren ingesloten. Hulpdiensten in Engeland raden mensen aan om voorzichtig te zijn.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 Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A27, gorkem richting Breda. Tussen knooppunt Hooipolder en Breda-Noord 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het verkeer richting Breda en Antwerpen kan omrijden. Volgt dan de borden Roosendaal. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen knooppunt Hoevelaken en Leusden 3 kilometer. En op de A59, Zonzeel richting Os. Voor knooppunt Hooipolder 2 kilometer.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 Zeg Merel, ja? jij hebt vast ook wel iemand in je omgeving die deze maand een helpende hand kan gebruiken. Financieel gezien, hè? Een goede vriend of een familielid bijvoorbeeld. Ik kan wel iemand bedenken, inderdaad. Mooi. Dan kun je die misschien nu blij maken met Rabo Geld Gunnen. Geld Gunnen? Ja, een Facebook-actie waarmee je zoveel mogelijk likes verzamelt... en daarmee een spaarrekening van iemand anders kunt winnen. Met 500 euro spaargeld. Aha, meedoen dus. Precies. Ga dus snel naar facebook.com slash Rabobank en check de actievoorwaarden. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank.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 Roger Waters komt terug met zijn spectaculaire meesterwerk, The Wall. Met alle nummers van het legendarische Pink Floyd-album. Zondag 8 september 2013 in de Amsterdam Arena. Koop nu je kaarten voor Roger Waters, The Wall, via ticketmaster.nl. DNOs, het Radio 1-journaal. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft ingestemd... met een interventiemacht voor Noord-Mali. Militairen moeten Mali helpen het noorden van het land terug te veropen. Vooral voor op islamitische radicalen die het op dit moment in handen hebben. Gaan we over praten met Afrika-correspondent Koert Lindij. Koert, het klinkt in mijn oren als een positieve stap. Vind je dat ook? zeker niet in de ogen van veel Malinese en landen in de West-Afrikaanse regio. Die hadden een veel kordatere uh, uh, resolutie uh, uh, verwacht van de, de Veiligheidsraad. Die hadden, uh, die hebben gevraagd om een onmiddellijke interventie, mogelijk volgende maand al. Uh, en de resolutie die nu is aangenomen is toch een beetje een verwaterde versie van wat zij willen in West-Afrika. De resolutie zegt dat er eerst onderhandelingen moeten komen met de rebellen in het noorden. Er moeten eerst stappen worden gezet door uh, de regering in het zuiden van Mali uh, om te democratiseren. Een overgang naar een burgerregime uh, te bewerkstelligen. Kortom, er worden veel voorwaarden gesteld waardoor deze interventie er niet binnenkort zal komen. Het gaat misschien zelfs. Zelfs nog wel een jaar duren. En dat is een teleurstelling in de ogen van veel West-Afrikanen en Marinezen. Ja, dat betekent dat het conflict nog wel een tijdje gaat aanmodderen. Want is er uh, belangstelling voor dat soort uh, onderhandelingen dan? Nou ja, er zijn natuurlijk een deel van de islamitische radicalen in het noorden zijn bang voor deze interventie. En die hebben zich nu bereid getoond om te gaan onderhandelingen, onderhandelingen te beginnen. Dat zijn vooral de Malinezen die het noorden van Mali hebben bezet. Maar er zijn ook buitenlandse terroristische organisaties verbonden... Aan uh, Al-Qaeda, daar strijden uh, Algerijnen in, Soedanezen, mensen uit, uh, uit Jemen. Kortom, een internationale brigade. En die zijn niet gebaat, zijn niet geïnteresseerd in onderhandelingen. Maar zullen tegelijkertijd die onderhandelingen wel proberen gaande te houden. Om een interventie af te houden. En wie gaat die onderhandelingen leiden? Die worden geleid door uh, regionale uh, politici van ECOWAS, en regionaal samenwerkings. Uh, uh, verband. Hetzelfde uh, samenwerkingsverband dat ook de militaire actie eventueel zou gaan leiden. Die militaire actie die moet uh, worden uh, aangevoerd door het Malinese leger. Nou, dat is in een deplorabele staat. En dat is opnieuw een reden waarom deze interventie er niet binnenkort uh, zou komen. De andere landen uit de regio, zoals Nigeria dat uh, dat mee gaat doen, dat is wel militair uh, capabel om, uh, om in te grijpen. Maar zowel militair als aan de onderhandelingstafel ligt het initiatief dus geheel in de West-Afrikaanse regio. Dankjewel. Koert Lindeijer was het. En dan in Nederland uh, gaan we het hebben over voetbal. We hebben het er al eerder over gehad. Ajax-FC Groningen, dat was uh, de laatste wedstrijd uit de achtste finales. En gisteren werd er geloot voor de kwartfinales voor de Beker. Er kwamen de volgende wedstrijden uit te koken. Vitesse tegen Ajax, PSV tegen Feyenoord, FC Den Bosch tegen AZ... en Pexwolle werd gekoppeld aan Heracles. Spectaculaire loting volgens Heinrich Welling. Dat is de competitieplanner van de KNVB. Er zitten een paar hele zware wedstrijden bij waarbij de toppers gelijk elkaar zullen ontmoeten. Maar goed, het is all in the game natuurlijk bij zo'n loting. Het is te eerlijk uitgekomen. Pikante wedstrijd, Vitesse-Ajax. Want die wordt de zondag daarvoor ook gespeeld. Ja, ik las het vandaag in de voorbereiding bij de wedstrijden die het weekend ervoor en daarna gespeeld worden. Om te kijken waar zijn de bekerwedstrijden die eruit kunnen komen eventueel. En dat stond erbij inderdaad dat de zondag de 27 dus ook al Vitesse-Ajax in de Eredivisie wordt gespeeld. Dat mag geen belemmering zijn om even een paar dagen later in de week, of het de woensdag of de donderdag wordt... dan zien we morgen weer, Wederom de bekerwedstrijd Vitesse Ajax aan te kunnen bieden. Maar goed, deze ploegen, net zoals Feyenoord... want dat speelt op zondag dan tegen FC Twente... die zullen niet op dinsdag spelen. We houden rekening, wat we wel vaker doen natuurlijk... met de sportieve twee dagen rust... tussen twee spelmomenten, activiteiten van een team. Dus als men op zondag heeft gespeeld voor de competitie... zal men de maandag en dinsdag rust verkrijgen... voordat men op woensdag dan wel donderdag een wedstrijd kan verkrijgen. Zijn er nog... Uh... Uh, de driehoekproblemen, burgemeester, politie en, uh, en andere groeperingen. Nou, dat hebben we dus een aantal jaren gelukkig met de beken. ...reglementen kunnen oplossen. Wij stellen voor het bekerregelgeving dat het altijd een midweekse ronde moet zijn. Midweekse speeldagen. Dus we kunnen ze niet tegemoet komen met daglichtsituaties. We zitten klem tussen twee competitiewedstrijden in. Die staan ook geprogrammeerd. Die gaan we ook niet meer schuiven. Want dan zouden die weer op midweekse dagen moeten worden gespeeld. En dan zitten we klem met de internationale kalender. Dus eigenlijk in het reglement is al heel weinig mogelijk... ...dan gewoon op de speeldagen die in de kalender staan... ...voor bekervoetbal ze aan te bieden. Lokale autoriteiten zullen inderdaad misschien niet happy zijn met het ontvangst van een eventueel als risicopetitelende club. Maar ze hebben nu ook deze week weer bewezen dat ze dan alles uit de kast trekken om gezamenlijk met de clubs, zowel de thuisspelende club als ook de bezoekende club, alles uit de kast te halen om een prima wedstrijdorganisatie mogelijk te maken. En zo'n wedstrijd toch ook op een door de weekse avond te laten verspelen. Het is Ajax, PSV Feyenoord. De twee absolute krakers. Ik ben het met je eens en we gaan uh, daarna weer zien wie absoluut van die vier doorkomen om een mooie halve finale te moeten zien. Heinrich Welling was dat competitieplanner van de KNVB. En hij was in gesprek met onze verslaggever Rob Fleur. Straks WikiLeaks oprichter Julian Assange. Die heeft zijn eigen kersttoespraak gehouden. Bij de ANWB zit Tamara Bruggemans met her en der een kleine file. Ja, dat klopt. We hebben hem op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen de afrit-leerdam en meter 3 kilometer. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A27, Gorkum richting Breda. Voor Breda-Noord 8 kilometer. De linkerrijstok is dicht. Verkeer richting Breda en Antwerpen kan omrijden. Volgt dan de woorden Roosendaal. En dan nog een dagelijkse file op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Voor Leusden 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Frankrijk is er een berg waar je naartoe zou kunnen vluchten... Als, die, als je tenminste door de omheining heen komt... en de afzettingen van de politie. In Turkije is er ook een plek waar je veilig zou zijn... als en indien vandaag op 21 december de wereld zou vergaan. Correspondent Bram Vermeulen. Over welke plek hebben we het? Ja, dat dorp heet uh, Sirinj. Het ligt in de Izmir-provincie aan de Turkse westkust. Niet ver van de plek waar de legende zegt dat de maagd Maria naar de hemel zou zijn gevaren. Uh, althans, zo is dit dorp uh, deze maand in de pers terechtgekomen. Een toevluchtsoord voor New Agers die denken dat ze hier de zondvloed uh, van vandaag zouden kunnen overleven. Er is natuurlijk geen enkel boekwerk dat dit bevestigt. Uh, Turkije is overigens wel het land waar de Ark van Noach ooit zou zijn geland. Maar dat is weer op een andere berg, hè? <laughs> ja, maar dat is de berg Ararat. Frank Westman heeft een prachtig boek over geschreven. Schitterend boek. ieder jaar... Tientallen met name Amerikaanse christenen die geloven dat daar de wrakstukken van de Ark nog liggen. Maar de Aardrad die ligt helemaal letterlijk aan de andere kant van het land, in het verre oosten van Turkije. Uh, een plek eigenlijk verder van dit dorp vandaan is bijna niet denkbaar. Maar hoe komt uh, dit nu in de publiciteit? Wie heeft uh, hiervoor gezorgd? Uh, in de, nou kijk, uh, dit is mijn theorie. Uh, het, het laatste nieuws is dat er op dit moment meer journalisten en politieagenten zijn in dat dorp dan uh, gelovigen. Uh, hoteleigenaren die beloofden een enorme invasie van 60.000 bezoekers. Uh, maar die lijkt toch vooral ingegeven door commerciële belangen. Het dorp produceert net als dat Franse dorp trouwens op die berg daar wijn. Uh, en kon wel wat aandacht gebruiken. Zo lijkt het in elk geval. Minister van Cultuur en Toerisme die zei gisteren nog... Ach, ik geloof ook niet dat de wereld vandaag vergaat. Maar toch fijn dat iedereen over de hele wereld de naam van dit dorp nu kent. En we zijn er dus allemaal ingestonken. Ja, de theorie van Vermeulen. Goed, en zijn er zijn vooral journalisten, ook daar? Ook daar. Ja. Ook daar. Bram, dank je wel. En uh, hou je staande vandaag, hè? Jij ja, ook, weer, Succes. <laughs> dank je wel. Bram Vermeulen was dat. <lacht> Love. Nee, het klinkt toch anders? Amy Winehouse, yeah. Now well, schreeuw with that, mate. een with fire get your Amy Winehouse samen met Paul Weller. Don't go st to strangers, zo so heet het. Wat de Queen kan... Dat moet ik ook kunnen, dat moet hij hebben gedacht. Gisteravond hield namelijk Julian Assange zijn eigen kersttoespraak... op het balkon van de ambassade van Ecuador in Londen. WikiLeaks opricht, oprichter vluchtte zes maanden geleden de ambassade in... om uitlevering naar Zweden te voorkomen. Daar is Assange beschuldigd van verkrachting en aanranding van twee vrouwen. Assange sprak enkele tientallen aanhangers toe. En onze correspondent Anja van der Horst luisterde mee. Oh.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 Hè? Wat denkt u wat er met Assange gaat gebeuren? Ik weet niet know wat het plan is nu. Ik denk dat hij hier nog een tijd zal zijn. Het is nog erg onzeker. Ja, deze aanhanger verwacht nog dat hij hier nog wel enige tijd zal zijn. Maar wat er ook gebeurt, zij blijven hem steunen. We zijn allemaal hier voor hem, wat er ook so. gebeurt. Met de tekst van Bob Dylan besluit Arjan van der Horst zijn reportage. Ook een beetje het einde van dit uur. Het is bijna negen uur. Dorot gaat zo u de hoofdpunten van het nieuws geven. En na negen uur gaan we verder praten over Ballast Nedam. Ballast Nedam heeft namelijk een geschikking getroffen met het Openbaar Ministerie. De details van waarom ze dat hebben gedaan... en wat ook alweer de achtergrond was van die zaak, hoort u zo van Robert Bas. Hier op deze zender op Radio 1. We zijn er nog in de lucht. de hele dag hoor. 21 december. Schrijf maar naar je agenda. Vandaag in... Op Klink over het betaalbaar houden van goede zorg voor iedereen. Rubrieken van Frits Barend, Bert Brussen en Justus van Oel over domheid, gierigheid, maar vooral ijdelheid. Tommy Wieringa als gastresident en live muziek van Fabiana Dammers. Move and on, around, feeling love, feeling down, around. U bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live! Het nieuws van alle kanten.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 Kom op Ondernemend Nederland, doe je naam eer aan en onderneem wat. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Dit is Radio 1.